Goedenavond, ik ben Eva Floon. Er is niemand gewond geraakt bij de ingestorte sporthal in Utrecht. Het was lang onduidelijk of er nog mensen binnen waren... en de hulpdiensten konden dat ook niet checken vanwege het instortingsgevaar. Uiteindelijk werd er met een drone vastgesteld dat iedereen veilig buiten was. Er zijn morgen weer de nodige maatregelen vanwege het winterse weer. Zo rijden er opnieuw minder treinen... en worden er in Drenthe provinciale wegen afgesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt mensen die wel de weg op gaan alvast. Het kan weer verraderlijk glad zijn. Op Schiphol zijn voorlopig geen vluchten geannuleerd voor morgen. Ja, verder vandaag in het nieuws. De eerste mensen die zich hebben misdragen met de jaarwisseling... hebben hun straf gehoord. En die viel hoog uit omdat ze hulpverleners hadden mishandeld of lastiggevallen. In een uitgaansgelegenheid tegen mensen die daar hun werk aan het doen zijn. En dat vinden wij als maatschappij toch wel behoorlijk vervelend. Ja, dat zei de rechter. En supermarkten doen hard hun best om de schappen vol te houden... ondanks het winterse weer. Maar toch grepen een aantal mensen vandaag een paar keer mis. Ik hoor dat er weinig aangevuld wordt. Ik denk gehad op tijd. Twee testen mee, dan ja. komt het helemaal goed. Lekker amsteren. Lekker amsteren. <laughs> ja, het zou op de meeste plekken morgen gewoon weer helemaal op orde moeten zijn. Krijg je het weer nog van me? Het kan vannacht dus weer glad worden en licht gaan vriezen. Morgenochtend is het droog, maar s'avonds kan het dan wel weer gaan regenen of sneeuwen. En tot zover het 538 nieuws.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 Meteen spelen we de quiz over vandaag. Dan maak je kans op 100 euro. En ook fans een boel onderweg. Radio 538 I had a dream I was standing on a star And I realized How beautiful Someone else But it's good to see your face And I really hope You're doing well I hope you do Sorry, I'm here for someone else. Bas en Dylan presenteren... De Quiz Over Vandaag. Ja, die spelen we iedere avond. Maak je kans op 100 euro. Als je de weekwinnaar bent en uh, nou ja, mocht je nu niet meespelen, niet getreurd. Morgen maak je dus weer de kans rond deze tijd op die 100 euro. Ja. We spelen vanavond met Bradley. Bradley, goeie avond. Goeie avond. Tenminste, als je het goede antwoord weet te geven op de kwalificatievraag. Gaan we zeggen, ja. Welke, uh, welke, hoe heet dat, uh, van welke Spaanse club was uh, Lionel Messi tot 2021 de ster spelen? Barcelona. Dat is helemaal gewoon hartstikke goed. Um, ja, daarom hang je inderdaad aan de telefoon. Passen, dat mag zo meteen niet. Belangrijk om te zeggen: wat ga je doen? Wat ga je roepen? Ik ga roepen broek. broek. Broek, lekker kort. Redley Broek. Is een, een korte Broek is niet handig met dit, maar het is een, een lekker kort woord. Dat is fijn. Ja, dat is heel uh, momenteel bovenaan Isabella met 15 goed beantwoorde vragen. Ja, Dat is pittig. pittig, pittig. ja. Dat echt pittig. Uh, belangrijke regels nog om te weten is dat je in 90 seconden zoveel mogelijk vragen moet beantwoorden. Dat is de tijd die op de klok staat. Oké, okay, top. Nou, als jij zegt go, dan gaan we. Uh, go. De incidenten rondom de jaarwisseling worden steeds gewelddadiger. Op welke datum start het nieuwe jaar? 1 januari. Peter Pannekoek zorgde voor de best bekeken oudejaarsconferentie in jaren. Op welke zender werd de voorstelling uitgezonden? SBS 6. In Amsterdam is een jonge zeehond gespot. Hoe heet de grootste zeehondenopvang van ons land? Artis. Ewoud Genemans gaat volgend uh, seizoen bureau Groningen maken. Wat is de hoofdstad van de provincie Groningen? Groningen. Kandidaat Bradley heeft een paswoord. Wat is dat paswoord? Broek. Johnny De Bol gaat een nieuw muziekprogramma presenteren op SBS6. Wie is de vader van Johnny? John. Ja. ja. Een huwelijk is door de rechter ongeldig verklaard omdat de babs de speech had geschreven met AI. Wat is de meest gebruikte AI chatbot? ChatGPT. Door slechte weer is een voorstelling van de musical Doe Maar geschrapt. Noem een nummer van Doe Maar. Kut. Nee, de starters op de huizenmarkt lukt het steeds vaker om een huis te kopen. Op welk online platform kun je huizen kopen? Zonde. De grootste sneeuwpop van Nederland staat in Staphorst. Welke genoemd is de de neus van een sneeuwpop? Bortel, Het ingestorte sportcomplex in Utrecht is onder andere van oud-voetballer Van Basten. Wat is zijn voornaam? Michael. Nee. Door slechte weer zijn een hoop voetbalwedstrijden afgelast. Hoeveel punten krijg je als je een voetbalwedstrijd wint? Drie. Stranger Things fans zijn overtuigd dat er een geheime laatste aflevering komt. Op welke streamingdienst is de serie te bekijken? Netflix Het einde van de chaos door het winterse weer op Schiphol lijkt in zicht Welke voertuigen vertrekken er vanaf Schiphol? Vliegtuigen In een dierentuin in Amsterdam is een olifantje geboren Hoe heet de dierentuin in Amsterdam? Uh, Blijdorp Veel oude panden van Blokker zijn nog steeds leeg Welke kleur had het logo van Blokker? Oranje Dat is goed Ach, dat dan Oeh. zeg maar dat je dan artis zegt, maar dan niet ja, bij de juiste is Wat ja. ja. ja. ja. zonde wat zonde. Op dit moment bovenaan Isabella, zij had er 15 goed. Je bent sowieso in het bezit van een 50 prijzenpakket, want die krijgt iedereen. Maar uh, Eva, denkt Bradley nog mee voor die 100 euro? Is die over? Als je daar bij heen. Hij deed het supergoed. Ja. Bradley, je deed elf. het supergoed, maar elf. je had er 11 goed en Isabella elf. is gewoon een hele snelle kind ja mensen die hem gewonnen hebben de week, maar ja, helaas, Isabelle was je voor, sowieso een prijzenpakketje voor jou, dat dan weer wel. Wees welkom bij je vrienden, de avond is weer goed, ja, ja. En het nieuws van Eva Floon en de lach van Dylan Boets. Als Mending draait de plaatjes, ja, je kan niet om ze heen, de show, het is de nummer één. I wanna feel the heat, I wanna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 Oh no.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 Jij, had een, uh, jij vroeg je iets hardop af over de berichtgeving uh, rondom dierentuin, uh, Bas. Nou ja, uh, vooral als, zeg maar, uh, de, hè, wat dan de doelgroep is. Want ik nou zag... Ja, ik denk ik. Uh, hoezo? De, even een even, die hebben. Ik vind dat leuk om te horen, maar vertel. Nou ja, kijk, um, wat ik best wel met enige regelmaat zie... is dat uh, bijvoorbeeld uh, de NOS, hè, wat een grote nieuwsorganisatie is... dat zij dan delen dat er een uh, dierentuindier is overleden. En dat is heel zielig. En dat is heel zielig, en dat vind ik verdrietig. En uh, ze is rip de olifant. Zeg maar, ze balen. Uh, maar nu zag ik dan van de week zo uh, slinger-aap is dood. Peppy denk ik. Peppy, Peppy. <laughs> ik denk Peppie. Het staat EP. Peepie. je schrijft Peppy, maar zeg je schrijft, nou, je zegt Peppy. Peppy, Peppy zal het zijn, slinger A Peppy. <laughs> maar de, dat staat dan gewoon ge, ge, geheadlined, zeg maar. Dat is dan echt een groot ding bij. Over een BN is overleden. Nou ja, echt. Maar dan denk ik. Ja, maar sommige van die apen zijn hartstikke bekend, hoor. Maar Hoeveel mensen kennen slinger A Peppy? Nou, ik kende deze betreffende aap dan toevallig niet. maar. Het is dus een gekke afweging die je moet maken. Zeg maar, ja. Want, ja, maar zeg maar, wie, Hoe bekend is de aap? Als je, wij werken natuurlijk allemaal in, in de media. En dan zeg je altijd: nou, ik hoop dat als ik ooit doodgaat, dat ik het acht uur journaal haal. Zeg je, dan, dan is je carrière gelukt. Maar slinger aan Peppy. Heeft in principe wij, ik, uh, uh, weinig voor hoeven doen. Ja. Kijk, en Bokito? Bo dat Bokito bo bo bo ja, erin komt. Dat wel, ik. Zeg maar, heeft. Er dat er wel ik. Je er dan ook voor gedaan. Nee, ja, tuurlijk. Maar dat begrijp. Of dat is als er een wonder is. Weet je wel. Zo van de eerste vierkoppige aap. Ooit ja. is dood. Zeg maar, de, is, de laatste panda van het land. Ja. Nee, maar ja. dat is. Ja, precies. Maar wat maakt Peppy een andere slingerhaap dan de andere slingeaap? Ja, en is er dan iemand die dan de NOS-app opent en die denkt. Ach nee, toch. Ik ben twee weken geleden nog op de koffie gegaan. Vraag me gewoon af. En misschien luistert er wel iemand die Pepi kent. Pepi, Pepi, denk ik. Nee, Pepi. Ah, dat weet ik Als ze dat er nou even bij hadden gezet. Hoe die heet. Ik denk dat dat morgen het nieuws is. I was a ghost, I was alone. Ha, Ha, it's okay. Given the throne, I didn't know. Even Eva met het nieuws. Ja, veel mensen die dromen natuurlijk van een groot huis... maar uit onderzoek blijkt nu dat dat het je vaak helemaal niet uh, gelukkig maakt. Niet? Nee, en ik vertel zo waarom. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als het padellen helemaal misgaat. Mijn partner naast me die rek zijn even tegen mijn voorhoofd. Maar je krijgt ja. het bloed niet meer uit je schoenen? Nee, mijn nieuwe witte schoenen. Wij betalen het rekening van 119 euro. Thanks. Yeah.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 18 plus dus. Ja? Serieus? Oh, wat een geld! 10.000. tot verdikken we? Ben jij de volgende pascode-loterij-winnaar? Hé, hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè? Ah, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs in de winkel en ervaar wat groen kan doen.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 Love is worth the leap. Freeze. Geen chat, alleen echte dates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 Je hebt nog drie dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatslotterij.nl. Speel 18+. Plus. Autohuur met Sunnycars voelt alsof... de kinderen Mama. niet mee zijn. Kiesel stranden. Zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico...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 I had you here with me Since I had to learn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 538 Let's make tonight. I don't want to wait. David Gedda in One Republic. Ja, uh, wel uh, mooi. Zometeen uh, spelen we natuurlijk ook weer uh, woordgrap uh, woensdag. Het oh, ja, is uh, woensdag. Ja. Floris is intussen al in de studio. Dag Floris. Hallo Floris. Hi. hi. hi, hi. Uh, heb, heb je al het naampje voor de mensen thuis? Dan kunnen ze al even goed nadenken over wie, welke, welke BN ze zo meteen gaan behandelen. Ja, woensdag. voor de mensen thuis of onderweg of waar je ook mogen zijn. Uh, Rob Trip. Rob Trip. Oh. Wow. oh, Rob Trip. Dat is een hele is een hoop mee te doen. Dat is een hele hoop Rob -trip die even zin heeft in, uh, met zijn vrouw even samen. Uh, uh, -wip. Rob Wip. Nou ja, dat oh, is ja, een beetje ja, waar precies. we aan vroeg zijn, ja. Heel goed. Het Die meneer is gewoon lekker het naam. Zo, aan het eind van de dag... Die ja, Wip wel, hoor. ...heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over een heel specifiek onderwerp. Je wordt helemaal niet gelukkig van in een groot huis wonen. Dat blijkt uit onderzoek. Oh. Uh, hoe zit dat nou? Gezamenlijke ruimtes die, uh, leveren je het meest geluk op in een huis. Volgens die onderzoekers. Uh, en grote huizen die hebben juist vaak veel ruimtes... waar niks is of waar je nooit bent. Dus daar haal je geen geluk uit. En daarnaast kan een groot huis ook voor eenzaamheid zorgen... omdat je met te weinig mensen daarin woont. Oh, ja. uh, en dan is er ook nog een bijkomend ding... Uh, je vergelijkt je altijd met de buren. Dus je kan zeg maar op het moment dat je in je oude kleine huis woont... helemaal zo je verkneukelen om het idee van... oh, ik ga straks groter wonen. Maar dan woon je waarschijnlijk in een straat met allemaal grote huizen. En dan ga je je vergelijken met die buren. En dan is het, het grote de lol daarvan af. Ja, het kan niet op. Dat kan niet op. Het nee. kan eigenlijk niet op. Nee. Dus het gelukkig zijn we eigenlijk in een goed ingedeeld logisch... Uh, huis waar je veel gezamenlijke ruimtes hebt, waar je je ook wel even kan terugtrekken, maar niet te veel lege ruimtes. Ja, uh -huh. ik vind ook in die huizen waar je dan van die zitjes hebt om het op te vullen. Dat je denkt van jij ja. zit daar nooit. Nooit van jullie. En dan heb jij dit? Ze, nee, heb ik niet. Maar dat hebben, hebben mensen met een groot huis. Die hebben dan zo'n ja. hoekje en er staan dan zo'n twee van die stoelen en dan zo'n tafel met een leesmap of zo. Ja, en, en, ja, ja. ja, ja. En, ja daar en, ligt dan maar, de Linda en, en mooi. de libellen. Ja, ja. Dat vind ik mooi. Want als je dan met mensen praat over dat ze dan hun huis gaan inrichten, zeggen ze zo van nou, dan zetten we daar lekker zitje. En dan kun je dan bijvoorbeeld lekker een boek lezen. Nooit van je godsganse leven dat je daar ooit een boek gaat lezen. Dat ga je niet doen. Je gaat op de bank zitten. Want die zit lekker. Ik heb al een stoel te veel. En we wonen niet groot. Maar als ik er is één stoel. En dan denk ik ja. We hebben hem de manier gezet van ja. er maar neergezet van dan staat daar een stoel. Maar dat ja. heb ik ook. Er ja. is niemand. Ik heb, ik, heb, ik heb een stoel die dient uh, nou ja, er staat van alles op. Een schoenendoos uit september vorig jaar. dan heeft hij het. Dan heeft hij het. Uh, de, de, de, de, jas, de jas hangt erop. De, de schone was. De schone was van ja. de rek af. Dan leg ik het even in de stoel. Ja. Uh, Post, alles, alles dat ligt daar. Ja. Maar hebben jullie het gevoel dat jullie uh, zeg maar, al groot genoeg wonen? Of nee. heb je meer ruimte nodig? Nee, ik heb wel meer ruimte nodig. Ik, ik heb echt niet, nee, een tuin ja. zou ik leuk vinden. Ik ja, heb een, leuk, een soort maar... dakterrasachtig achtig ding. Dat zou ik leuk vinden. Dat zou de ruimte wel upgraden. Maar verder, wat heb je nou nog meer nodig? Ik ja, zou echt niet weten. Als ik ik, niet. Wat, ja, ja, ja op, nee. Nee, ik heb niet meer ruimte nodig. Nou, het verschil is, ik woon op 81 vierkante meter met een huisgenoot. Dus, dus kijk, als ik als hij weg zou zijn. Dan heb ik een kamer, zeg maar we hebben twee verschillende slaapkamers. Ik slaap niet samen met mijn huisgenoot. Nee. Dus we hebben twee slaapkamers. Als ik nou in mijn eentje zou wonen, zou er nog één slaapkamer over zijn. Uh, die ik nog even als ruimte zou kunnen benutten... dan zou het wel perfect zijn hè? Ja, dus als, jij hebt geen groter huis nodig, maar gewoon minder kamer. mensen. Een werkkamer. Een, een werkkamer nou. zou, ik dan, uh, zou, nou? ik, zou ik dan ja. willen. Maar goed, uh, aan de andere kant, ik heb ook een, een klein balkonnetje... en ik zou daar ook heel, eigenlijk heel graag een tuin willen. Okay. Ik heb altijd vanuit huis uit meegekregen. <lacht> ik heb eigenlijk nooit, altijd vanuit huis uit meegekregen. Je moet nooit in de lucht kopen. Grond. Grond is geld waard. Nou, Oké, okay, nou, okay, dan ga ik lekker op mijn bovenwoning... Uh, heel erg verpieterd zitten kijken. <lacht> jij hebt een het ook geen grond. Grond is grond. Oh. Nee. Dat snap ik niet. Nou, laat maar zitten. Eva, dankjewel voor het nieuws. Direct and soldier on. Wat was de naam nou? Rob Trip Rob Trip. Rob Trip, Rob Trip, Ik vind het een korte naam, ja, dat is het moeilijker. Dat is, dat is goed Ja, hoor. dat is goed, maar ook moeilijker. Ja. Je, je hebt namelijk Op en Ip, en daar kan je heel ja, je veel wordt... mee in Woordgrap Woensdag. Ja. Ja. Uh, hele studio doet hier mee, uh, ja, het is Woordgrap Woensdag. We zoeken een, uh, ja, een woordgrap bij de naam, zo veel ja, mogelijk Trip. hè? Trip, ja, zo veel uh, mogelijk. een Trip. Ja. Ja. Uh, Trip op een kinderboerderij. Rob Kip, Rob Kip. <laughs> ja. Rob Kip. Oh, dit is toch niet, ga dan? toch niet? Trip die, die weg moet wezen. Eh uh, der Robtrip. Ja. Oh, oh ja. Ah, oh, ja. ja. Uh, Leuk. Robtrip uh, uh, die uh, met dit uh, weer naar buiten moet. De weg op. <laughs> rob Robgrip. Robgrip. Robgrip. Robgrip. Robgrip. door zijn vrienden is gevraagd om de boel even in de gaten te houden. Rob Trip zit er. Nou. Oh, oh, oh, ja. ah. of, of, of Rob zichter Trip. Dat zijn <lacht> oh, <ja>, wel. <ja. lacht> ja. uh, uh, Rob Trip die, die zijn vrienden op vrijdagavond naar huis rijdt. Ja, ja. ja, Rob Trip. Ja. Rob, Rob Trip die is overleden. Nee, <lacht> niet is leuk. Maar, nee, <lacht> nee, nee, fantastische gewoonte. Ja, nee, maar de, de, de, het is voor Trip oh, Trip. <lacht> <Maar wat lacht> Rob Trip als hij naar hij naar Pieterburen gaat de zee leuk, goed gevonden. Ja, <laughs> Ik vind Rob Tripp een tekort te nagelaten. Ja, je het je gaan voorbereiden. Je weet het al, je weet Ach, al tien nee. minuten. Ik ben al 10 ja. minuten aan het zoeken. We hadden net in de studio een discussie. discussie. Vorige keer hadden we bijvoorbeeld een naam als Alberto Stegeman. Ja, daar ja. kun je heerlijke dingen mee. Nee. Je... De mogelijkheden uh, uh, zijn eindeloos. Rob, uh, Rob Tripp als de bel het niet doet. Klopt, trip, Klopt, Tripp. Ja, jongens, maar dit... Rob Tripp als die afremt. Stoptrip, Stoptrip. <haha> ja. Ja, maar ja, dat, ik vind het ah, toch als nee. langere, Ik ben het niet Bijvoorbeeld toen we Claudia de brei hadden, had ik een, Rob, een hele leuke. Uh, Robtrip, ja, wat Rob, had jij over Claudia de brei? Ja, toen, ja, dat, ja, ja, dat, ja, dat, maar, zijn, dat zijn woorden. Als dat in is creativiteit. Over Claudia de boven Nee, maar jullie snappen, jullie snappen het helemaal niks van. Robtrip aan de drugs stuurt iemand via de app. Robtrip. Close that I can get I've been sitting on another nervous horse With a rope around my neck I can hear those footsteps closing in This stud's about to run And I've hit this line a thousand times God, I hope this is the one And I don't even want you back Even though you're all I have I'm a producer, I can kiss her I don't even want you back, even though you're all I have. I'm a deucer, I'm a user, till I come.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 Aan welk liedje heb jij een leuke vakantieherinnering? Um, aan welk liedje heb ik een leuke vakantieherinnering?